Onze experts bieden je overzicht, zakelijk en privé. Plan een persoonlijk gesprek op slash vooruitkijken Voor ieder begin, ABN AMRO. 158 nieuws 12 uur. Goedemiddag, ik ben Hannelore Switserlaut. Het blijft een rommeltje op het spoor. Zelfs de uitgeklede winterdienstregeling rijden gaat soms lastig. Zegt de NS tegen Hart van Nederland. We hebben nu echt het advies gegeven van stel je reis als het kan uit. Want het is gewoon echt heel erg onzeker op dit moment op het spoor. We zien echt superveel wisselstoringen. En dus is besloten om nog minder treinen in te zetten dan gepland. Bij de Wegenwacht kunnen ze tot nu toe behappen. Mensen die pech hebben worden geholpen en nog op tijd ook. De ANWB heeft vandaag 500 wegenwachten, wegenwachten actief, meer dan normaal. Cursussen en trainingen zijn afgeschaft om meer mensen op de been te brengen. De verwachting is dat er vandaag 4700 pechgevallen zullen zijn. Er zijn opnieuw twee jongens opgepakt voor een grote brand... in de Groningse plaats Bedum. Daar ging op oudejaarsavond een sporthal in vlammen op. De brand was waarschijnlijk aangestoken met zwaar vuurwerk. Voor de brand in Bedum zitten nu vier jongeren vast. Drie van hen zijn minderjarig. En het is moeilijk voor te stellen, maar in het zuiden van Australië... hebben ze nu te maken met een hittegolf. Op sommige plekken is het meer dan 40 graden... met als gevolg dat er problemen met de stroom zijn... en het risico op bosbranden toeneemt. Weerkundigen zeggen dat de situatie in Australië in jaren niet zo slecht is geweest. En dan het vijfde weer Flinke sneeuwbuien, een stevige zuidenwind. In het westen ook regen. In het hele land geldt code oranje behalve op de Wadden. En het wordt min 1 tot plus 3 graden. Ja, ze zou wel een beetje, een beetje kou mogen lenen van ons, vind je nou? Ja, vind je niet ja een beetje dat we Australië zo warm ja, ja, Zeker, ja, het hartje zomer natuurlijk. Ja. Ja. Dankjewel, Holland. Even kijken naar het verkeerde. Nou, het is redelijk rustig. Het gaat redelijk goed nu wel. Want trajecten waar het natuurlijk heel langzaam rijdt. Ook de A12 voor de Duitse grens, 10 minuten. Dat komt dan weer door grenscontrole. En wat opvalt, is de A32, Veen Meppel voor Steenwijk Zuid 12. En van Meppel naar Weerdum voor Veen 7 minuten. En de A6 nog even noemen, Lelystad emmanoord Nog steeds dicht tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. Komt door een geschaarde vrachtwagen omrijden vanaf Lelystad Noord via Swift de band. Pak je de N307 en de 711, maar dat weet je daar wel. Controles langs de weg zijn die er überhaupt. Ja, het is, is gewoon één snelheidscontrole. De A13 rijswijk Rotterdam 6.8.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 to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 Chama, chama, chama, kaisi darivari bhi 5-jarig werkdag. Ja, Lindo hier. Goedemiddag. De 5-jarig werkdag. Misschien wel de 5 thuiswerkdag, want het is glad uh, op de. Weg. Ja, toch? Jacco, heeft even een berichtje. Dit vind ik even een goede berichtje van Jacco, luister. Hey, hallo allemaal. Uh, Jacco hier. Onderweg van uh, Drenthe naar Noord-Holland. Uh, afspraken die we niet af konden zeggen. En even een dikke shout-out naar alle sneeuwploegen, zoutstrooiers, Rijkswaterstaat. Uh, de wegen zijn ontzettend goed begaanbaar, ondanks het slechte weer. Dus toppers, toppers van de weg. Ja, zo is het, Jaco. Ik had net zo'n hele ploeg vlak voor me vandaag op de A27. Dat is toch lekker rij, hè? daar achter <tieden> dan denk oh, lekker net geboemd en geveegd. Beetje zout op de weg, heerlijk weet je. Lindo hier, vanuit het Witte uh, Hilversum en Eros tot nu. Costa Delle. MUZIEK <tied> Quei momenti fradino, i distacchi e i ritorni, da capirci niente po. con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 Non sta. Dentro i ste canti nel mio sto pensando Is dus heel bij 5-8. Hey, we hebben dit jaar gewoon een WK-voetbal. 8 werkdag Ja, dit jaar, het is nu gewoon januari. Nu kunnen we gewoon zeggen: dit jaar weer een WK-voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Als het tegen die tijd niet gewoon Amerika Zuid heet, dat Mexico, je weet het niet, die terug. kan allemaal. Ja, dat wordt een, uh, een mooi WK. We worden wereldkampioen, dus dat is heel fijn. Nederland we're wordt gewoon wereldkampioen. Ik zeg het gewoon. En als we toch vooruit gaan kijken, dan denk ik ook dat het zo ver zou kunnen komen dat The Weeknd, samen met Lady Gaga het officiële wk anthem zouden gaan maken. Dat denk ik. Dat denk ik. Die geruchten gaan namelijk al een tijdje. Nou ja, zodra de eerste noten uit de studio komen, dan hoor je die natuurlijk als eerste hier bij 5 Lady Gaga kan ik je wel af laten horen, met een van haar wereld is. Dus dit is Spabarazi, de vijfdaag werkdag. Flash on, it's true with that.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 Ik heb gesproken een uh, gaspedagblaadje, maar uh, ik zou me uh, even rustig in z'n tweeën gaan. Lekker allemaal een beetje al. Uh... High 538. High 538. Nee, je moet toch eens een 5 en al 5. Dat was het toch is een 5 en 5. Ik weet het ook allemaal niet, joke. Rijautomaat. Ik weet het ook Hey, high 538. Deel er even eentje uit. Ook als je niet aan het werk bent of thuis aan het werk bent. Even naar je collega's even een high 538. Even een voorbeeldje van Maya. Hi, ik wil een 538 aan al mijn collega's van Touringcar Bedrijf Van Rompel uit Veldhoven. Uh, die met dit weer dag en nacht weer uur rijden. Goed, uh, aan al mijn collega's. Ja, mooi hoor. Dit is een high five jacht. Jij kan er ook eentje aan je collega's opdragen. Of aan zo'n één collega in het bijzonder. Misschien wel aan het hele bedrijf. Of aan je beroepsgenoten. Spreek zo'n high five jacht in via de 5jacht app. Daar heb je dat WhatsApp-icoontje. Als je daarop klikt, heb je rechtstreeks verbinding met de studio. Spreek hem in. Hoor je hem zo meteen hier. Laat dan al één iemand ook even meteen het 5jacht tosten die jij ze geven. Ja.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 het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino. Op zoek naar een DJ voor je feest? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino. Swiss Sands viert het winterseizoen. Lekker. Ah. Oh.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 Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 5-3-8 werkdag. Houd je vast, want het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week diverse zakken Chio. 1 plus 1 gratis. Glorious Blake Original voor 1 euro. En alle optimaal drink 1 plus 1 gratis. En dank voor die prijs. Jumbo. 5-3-8. Lindo Duval. Ja, dat ben ik. Goedemiddag, hoop ik, met uh, Alex Warren en Eternity. Radio 5 3 8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 Every superficial moment I get overwhelmed in all the messy emotions It's say that I never noticed Every time I cry, I get a little bit 538 van Evo Max en Every Time I Cry. High 538. High 538. Even wat high 538 uit de appboots halen. Ik zie dat er toch veel opgedragen worden aan de sneeuwschuivers... aan de strooiers, aan de bergers. Dat snap ik wel. Tuurlijk, ja. Peter. Een 538 high 5 voor alle werknemers bij de CNR... En jongens, doe alsjeblieft voorzichtig, het is spiegelglad. Ja, dat was een, een, een gladje. Maar Mark bijvoorbeeld, kijk Mark. Hoi, ik wil een high five 538 geven voor alle waterschappers die aan het strooien zijn. Ja, goed bezig. Angela. Voor al mijn collega's van Bernisse Renovatie en Afbouw in Zuidland... De beste wensen voor het nieuwe jaar. Kom op, mannen, we gaan er weer tegenaan. Lekker smeren met z'n allen. Groetjes, Angela. Ja, mag nog vandaag toch niet? De zevende? Ja, joh, natuurlijk wel. Remco. Ah, goedemiddag. Een high five 38 voor alle mannen en vrouwen... op de stuifmachines. En iedereen die de wegen schoonhoudt voor ons. Groetjes, Remco. Groetjes. En Leon. We willen een uh, high five geven aan alle bergers van Nederland. Want... Uh, we hebben genoeg werk te doen. Ja. Succes, collega's. Later. Ja, Leon, dankjewel. Je krijgt een vijf jaar tot juist uit van ons. Alsjeblieft. En ik hoop je niet tegen te komen vandaag. <laughs> ja, toch? Lionel Richie nu. All night long. Well, my friends, the time is come. Raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on the...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 De 538 Werktag. Heard it you were late going home. Knew it right away something's wrong. Guess you gotta go when the angels callin'. Never get to say what I want. Never be the same with you go. Crack another can for the lost ones fallen One tear for the bone.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 Jelly Roll en Holy Water. Holy Snow eigenlijk vandaag toch. Holy Snow. ja, ik snap het. 5-8, waar je je ticket voor de Vrienden van Amstel Live kan verdienen. Hoor je de kroegbel luiden, bellen met de studio. En dat gaat binnen nu en een half uur gebeuren. Dit is Sing de Sex. husband is coming. Ray, where is my husband? Ray, where is my husband? Ray, where Iris is er al voor het Je met heel vroeg vandaag. Ja, goed hè? Viel mee met uh, Nou, met de ik bleef lijf. in de buurt slapen, dus ah. ik kon even wat extra uurtjes draaien vandaag. Ja, nou, heel goed. Goed dat ja. je er bent en je hebt zo nieuws over. Nou, dat je gewoon weer boodschappen kan doen... want de supermarkten die hadden lege schappen... en die worden binnenkort weer aangevuld. Dat is goed nieuws. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken... raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur s middags en 9 uur s avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen.